9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Banken op Cyprus straks weer open. Mandela weer in het ziekenhuis. En Rijksmuseum blij met schenking Duma. Op Cyprus gaan de banken vandaag na bijna twee weken weer open. Ze waren dicht om een bankrun te voorkomen... tijdens de onderhandelingen over het Europese reddingsplan. Straks om 11 uur, dan gaan de deuren van de banken open... en zes uur later gaan ze weer dicht... Gisteravond is 5 miljard euro aan papiergeld met zeecontainers aangekomen op Cyprus. Het geld is een noodlening van de Europese Centrale Bank. Het land had zelf bijna geen contant geld meer. Verslaggever Bart Kamphuis zag hoe het geld werd afgeleverd. We zagen op een gegeven moment een uh, grote vrachtwagen van een waardetransportbedrijf bij een bankfiliaal staan. Mensen die stonden eigenlijk op het punt om een grote ijzeren kist naar binnen te dragen. Maar uh, toen wij daar arriveerden en onze camera opstelden... Toen stopten ze daarmee. De reden was dat ze geen kogelvrije vesten bij zich hadden. En dat waren toch de voorwaarden die het watertransportbedrijf stelde aan het personeel voor als aan het werk zijn.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 Het Rijksmuseum heeft een schilderij van Marlene Dumas cadeau gekregen. Het is het laatste avondmaal waarop Jezus op de rug gezien is afgebeeld... terwijl hij alleen aan tafel zit. Dumas is geboren in Zuid-Afrika, maar woont en werkt al jaren in Nederland. De anonieme schenker vindt dat Dumas een plek verdient in het museum... tussen de grote Nederlandse schilders. En directeur Wim Pijpes is het daarmee eens. Iemand komt met zo'n voorstel en dat vinden wij zeer genereus. En daar zijn we ook heel dankbaar om. En als zo... Als de persoon dan ook uh, een voorwaarde heeft. van ja, dit willen we dan graag ook opgehangen zien. Dan, uh, ja, dan kan je ja of nee zeggen. En in dit geval hebben we uiteraard uh, volmondig ja gezegd. In de Lier in Zuid-Holland. zijn bij een ernstig verkeersongeluk. twee mensen om het leven gekomen. Volgens de politie schaarde op de N223 een vrachtwagen. Hoe dat kon is niet duidelijk. Bij het ongeluk in de Lier zijn in totaal drie auto's betrokken. En de politie denkt dat de N223 de hele dag in beide richtingen dicht is. Dan nog het weer, bewolking en ook wat zon. In het noordoosten en zuidoosten misschien wat natte sneeuw. En het wordt 3 tot 5 graden. Morgen iets meer zon, ook wat natte sneeuw. En het wordt 4 tot 6 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 33 files, goed voor 115 kilometer. Heeft in het nieuws al kunnen horen, de N223, de weg Westerlee-Delft... is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk tussen Westerlee en het Wout. Al het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Nog opvallend druk op de A9 richting Amstelveen. 7 kilometer tussen beverwijk Oost en Knopend Batuverdorp. Op de A27 Utrecht naar Breda is een ongeluk gebeurd voor de brug Gorkem. Daar is de linkerrijst ook dicht. staat 5 kilometer. Het is nog vrij druk op de A28 naar Utrecht, een 7 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Leusten. en op de A50 Apeldoorn richting Os. Er staat bij Renken nog 6 kilometer naar een met een vrachtwagen maar inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. De Nederlandse game-industrie groeit dit jaar 20% procent. en de biologische markt groeit harder dan de Chinese economie. Nederland ligt vol met kansen.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. De Turkse premier Erdogan geeft niet op. Stapt naar het Europese Hof om Jules' negenjarige jongetje, bij zijn Nederlandse pleegouders te laten weghalen. Straks correspondent Bram Vermeulen eerst. Yes, he is conscious and is under treatment. Het laatste nieuws rond de zieke Nelson Mandela. Ja, hij ligt in het ziekenhuis en u hoort het: hij wordt behandeld en hij is bij bewustzijn. Maar ja, goed, je kunt je afvragen hoe lang gaat dit nog goed? Nou, de president is inmiddels 94 en zijn gezondheid is broos. Contact nu met NRC-correspondent Ellis van Gelder in Johannesburg. Ellis, eh, worden ze er zenuwachtig van in Zuid-Afrika? Ja, Zuid-Afrika houdt toch altijd wel de adem in als de Mandela naar het ziekenhuis gaat. En Vooral nu eigenlijk omdat hij dus gisteravond vlak voor middernacht is opgenomen. Dus ja, dat duidt toch wel op spoed. Dus dat zorgt er wel voor dat mensen hier zenuwachtig worden. Mm, en, en wat berichten de nieuwszenders bij jou? Want we zien hier bijvoorbeeld veel uh, op Sky News. Die gaan helemaal los op dit verhaal. Ja, nee, inderdaad. Ja, eigenlijk de, de Zuid-Afrikaanse media dezelfde zelf die is toch redelijk terughoudend. Uh, in het verleden heeft ook hier uh, de woordvoerder van de president opgeroepen om niet te veel te speculeren. Uh, ja, het gaat nu dus vooral hier in de lokale media om toch de zorgen van wat is er nu precies aan de hand. We weten dus een terugkerende longinfectie. Uh, ja, en dat hij gisteren is opgenomen. Hij lag in december ook al drie weken in het ziekenhuis. Dus we weten gewoon dat de gezondheid van Mandela broos is. Uh, maar er komt weinig informatie naar buiten, doorgaans maar één verklaring per dag. Uh, dus het wordt echt afwachten uh, wat er nu precies aan de hand is en hoe dit uh, zich gaat voortzetten. Ze willen er natuurlijk niet over horen, maar hij zal een keer overlijden. Um, hebben ze daar draaiboeken voor klaarliggen? Willen ze daaraan? Ja. Ja, daar liggen wel draaiboeken voor klaar. Ja, absoluut. Um, en ook dat toch wel het gevoel er steeds meer is dat Mandela, nou dat het oud is en dat hij broos is. Uh, twee weken geleden was hij ook in het ziekenhuis voor controle, voor onderzoeken. Ja, en toch hoor je steeds meer wel onder Zuid-Afrikanen van ja, op een gegeven moment gaat het gewoon gebeuren. Het is een oude man, hij heeft veel voor het land gedaan. Dus ja, het, het is natuurlijk op een gegeven moment onvermijdelijk. Ook al hopen ze iedere keer dat het nu nog niet het moment daar is. Alice van Gelder vanuit Johannesburg. En mocht daar nieuws komen, Ellis, dan hoeven het graag van jou. Dan naar Turkije. Het land zet er nog een tandje bij in de zaak Yunus. Volgens Turkse media stapt de regering naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Premier Erdogan wil dat het negenjarige jongetje bij zijn Nederlandse pleegouders wordt weggehaald en wordt herenigd met zijn Turkse familie, met zijn biologische ouders. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, hoe serieus moeten we deze berichten nemen? Nou, het is nog niet duidelijk uh, hoe ver de regering al is gegaan. Er is een wens om dit naar het Europees Hof van Mensenrechten te nemen. Dat begrijpen we. En dat de zaak Junus daarbij uh, als een voorbeeld wordt gebruikt. Uh, maar dat het niet alleen om de zaak Junus gaat... maar om meerdere uh, zaken van Turkse pleegkinderen... die uh, bij pleeggezinnen niet alleen in Nederland... maar ook in andere delen van Europa zijn ondergebracht. Die zaken willen ze aanhangig maken bij het Europees Hof van Mensenrechten. En dan moet je bijzeggen... dat. Dat Hof heel veel zaken niet in behandeling neemt. Eenvoudigweg om de reden dat het geen zin heeft. Dus het wil nog niet zeggen dat dit ook een zaak gaat worden. Nou, premier Rutte was er duidelijk genoeg over. Hè? Nederland doet dat op zijn manier. En waarom gaan de Turken toch door en spelen ze het nu zo hoog? Maar nou, misschien uh, vooral juist vanwege dat antwoord van uh, Rutte bij de persconferentie vorige week, die hij samen met Erdogan hield. Als je daar naar keek, zag je eigenlijk twee premiers die ieder hun eigen verhaal. Hielden. Het was net alsof ze niet naar elkaar luisteren voor eigenlijk een beide achterban spraken. Premier Rutte zei: Luister, deze kinderen zijn in Nederland ondergebracht. Het is een zaak voor Nederlandse jeugdzorg. Daar heeft Turkije niks mee te maken. Premier Erdogan zei: Nee, dit zijn Turkse kinderen. Dus ook mijn onderdanen. Dus hebben wij er wel degelijk wat over te zeggen. En dat, ja, dat conflict, dat zie je nu uh, op het hoogste niveau worden uitgespeeld. Wat ik wel. Interessant vindt is dat de meeste zaken, verreweg de meeste zaken die bij het Europees Hof voor Mensenrecht spelen, dat daar Turkije in de beklaagde bank staat en dat nu voor de een van de eerste keren het andersom is. Ja, het is wel eens anders geweest inderdaad. Bram, hoe zit het eigenlijk met de belangstelling in Turkije voor deze zaak? Want we hebben eerder geconstateerd, jij gaf dat aan, dat er vooral in Nederland over gediscussieerd werd. Hoe is dat nu in Turkije? Nou, Het bezoek van Erdogan is bericht in de Turkse media, maar dat gebeurde allemaal op een dag dat er hier veel groter nieuws was, namelijk het uitroepen of, uh, van de wapenstilstand door de Koerdische leider uh, Öcalan. Dus het werd, dat nieuws werd in de tijd een beetje ondergesneeuwd. Dit nieuws is wel opgepakt. ...door in elk geval twee regeringsgezinde kranten, Saba en uh, Zaman... Uh, ...dat zijn beide kranten die uh, aan de kant van de AKP-regering staan... Uh, ...de zaak speelt en blijft nog wel even spelen... ...ook omdat bijvoorbeeld op 15 april de Turkse Mensenrechtencommissie naar Nederland zal komen... ...om toch weer... We gaan kijken naar de zaak van Juno. Goed. Bram Vermeulen, haal ons op de hoogte over deze zaak. Dank je voor nu. En u hoort straks hoe een gewone Brit een wapenexpert werd. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst naar Mark Robin Visser. Het minister Plasterk gaat vanavond naar de Noordoostpolder... om daar mensen enthousiast te maken voor zijn superprovincie. Plasterk wil Noord-Holland, ja. Utrecht en Flevoland samenvoegen tot één. Um, ja, over de Noordoostpolder wordt dan... Apart beslist wat wat willen ze daar Mark Robin ben jij daar inmiddels achter ja. Nou, de Noordoostpolder is natuurlijk ook gewoon een geval apart. En volgens mij vinden ze dat hier in Urk ook eigenlijk best wel heel erg leuk. Of niet, meneer Kofferman? Jazeker. He? We zijn altijd al een apartje geweest. <laughs> ja. Maar hoe moet dat nou met jullie? Nou, heel duidelijk. Wij hebben zo net gezegd dat de voorkeur die gaat natuurlijk om Flevoland te blijven. Maar economisch gezien, als het moet veranderen... dat meneer Plasterk doorzet, wat we niet open... dan zijn wij genoodzaakt dat te zoeken wat het beste voor onze is. Ja. Gemeenschap is werkgelegenheid. En als we hier kijken op Hurk, u hebt het net met uw eigen ogen gezien... dan is alles vis. Ja. Dus waar gaat dan de blik naartoe? Naar de Noordzee, naar de kust, Noord-Holland. Want daar zitten onze collega's, die weten af van vis. Jan Kofferman is fractievoorzitter van Hart voor Urk. Ja. En als u het nog ja. niet begrepen hebt, hij zit zelf ook in de vis. Ja, helemaal. Jan Kofferman is helemaal, helemaal. vis, net als meneer De Boer trouwens. Ja, dat klopt. Ja. Het is trouwens zo dat de... Urk vroeger, heel lang geleden, bij Amsterdam hoorde. In, hè? Ja. Historisch hebben we daar ook een band mee. Ik weet niet of, of, of dat sentiment uh, een rol moet spelen nu. In, in, in, als we besluiten moeten nemen. Maar... Het speelt op de achtergrond misschien een beetje ja. mee. Maar we moeten vooral kijken naar economische voordelen. Wat ja. meneer Kofferman ook benoemde. Maar sentiment en gevoel speelt natuurlijk een rol. Heel veel mensen ja. hebben niet zoveel gevoel bij een provincie. Hè? Nee, dat klopt. Ik vind het ook een beetje vreemd dat er uh, gemeentes zijn... die, die uh, uh, proberen dus via uh, eventueel een enquête of onderzoek uh, te gaan kijken... van wat vindt de burger. En ja. dat is het probleem een beetje van je afschuiven, denk ik. Ik denk dat bestuurders zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En als het door moet gaan... Uh, dat ze daar uh, een duidelijk besluit in moeten nemen. De burger heeft al heel lang niet zoveel met de provincie. Dat zie je ook bij de opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Eigenlijk heeft meneer Plasterk een vrij onmogelijke missie. Nou ja, dat hebben we steeds al gezegd. We begrijpen niet wat de minister in zijn hoofd haalt. Het is zogenaamd. Hè? Allemaal te maken met ja, de recessie, de moeilijkheid van het land. Maar moet je eens kijken wat dit gaat kosten... Ja. Voordat we hier dan misschien een voordeeltje uithalen. Ik kan het gewoon niet begrijpen van onze minister. De plannen van de superprovincie stammen al uit uh, kabinet Rutte 1. Dus uh, Plasterk is nu belast met de uitvoeringen van die plannen. Moeten we even voor de duidelijkheid zeggen. Ik kijk ondertussen even over mijn schouder. Want we zijn hier op de visafslag in Urk. De vis wordt duur betaald. Is de uitdrukking, hoe staat het ervoor? Ja, die uh, kan nog wel wat duurder betaald worden natuurlijk. Ja, het mag uh, altijd uh, nog wel wat duurder, hè? Ja, want het kost ook heel veel geld om het uit de zee te krijgen. Ja. En, uh, ja. We hebben de paasdagen voor de deur. Uh, wat kunnen we daarover zeggen? Nou, de dure vis zien wij wel dat uh, door de recessie... Uh, dan praten we over tong, tarbot, griet. Uh, dat, dat zijn de vissen die in de restaurants worden gegeten? Vooral in de restaurantsector uh, geconsumeerd worden. En uh, de, daar wordt uh, minder van afgenomen dan voorgaande jaren. De zogenaamde paasdrukte merken we niet zoveel meer van. Er is geen sprake van paasdrukte? Nee, echt niet hoor. De mensen die kopen tegenwoordig liever een paaseitje, Dat is aardig goedkoper. In de supermarkt. Maar wij vinden het wel jammer. Want wat betreft ja. dus de lekkerte, de gezondheid en ik kan zoveel opnoemen... Ja, dan is een visje gewoon het juvenet. Denkt u dat minister Plasterk nou ook nog een visje komt eten... voordat hij uh, zijn verhaal komt doen? Hier? E, dat zou een hele goede zaak zijn. Dat zou, uh, Als hij uh, op ja? Urk komt, dan kan hij erop rekenen... Ja. dat hij volgeladen met zijn autootje ja. terugkeert naar Den Haag. Want wij zorgen altijd goed voor ministers. Ja. Kijk, hoe dan ook, en welke kant het ook opgaat. Plasterk is hier welkom. Ja, of... hoor. Wees... Ja, gegarandeerd. Wij maar kan... uh, met zijn plannen... Dat, uh... Wij blijven altijd netjes... <laughs> Ik ook trouwens. Ja, daarom. daarom Goed ja, uit Urk ja. en uit de noord ja. En de groeten terug vanuit Hilversum. Dankjewel, Dank Mark Robin Visser informatie bij de AWB Johnson Hoka op de A1. Ging het nou weer mis of is het alweer opgelost daar? Nee, dat is weer opgelost. In ieder geval geen probleem doorgekregen. Wel probleem de A27. Van Utrecht naar Breda. Acht kilometer voor de brug Gorkum na een ongeluk. De linkerrijshoek is daar dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A15. Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld giessendam Daar staat drie kilometer en daar is de ook afgesloten. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviewers... Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. En deny it. Guess I'm gonna buy it. In ja. 1982 dacht ik er ook nog zo over. De Jack Giles Band hoorde u met Sennavold. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Syrië dan. Journalisten hebben moeilijk toegang tot het land. Wapencontroleurs en mensenrechtenorganisaties komen er uh, helemaal niet in. Dus hoe weet je wat voor wapens het land worden binnengesmokkeld... en wie ze krijgen en hoe ze gebruikt worden? Het verrassende antwoord, dat kunt u zelf achterhalen...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 Ik so wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Deze video's waren de mensen die ik zag over de zuidelijke Syrië tot Damascus. die de Kroatische wapens toen ze eerst opkwamen. We kijken nu naar beelden van een enorme lading raketlanceerders, granaatwerpers en andere wapens. afkomstig uit Kroatië. Dit is de laatste ontdekking van Elliot Higgins.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 De Britse blogger Elliot Higgins hoort u in een bijdrage van Arjen van der Horst. En dan gaan we, zoals beloofd, nog even terug naar de pasgeboren Vosjes... in de Burg en de Oostvaardersplassen. De site volgdevos.nl van Staatsbosbeheer was de geboorte live te zien. Boswachter Hans Breveld, nog nogmaals goedemorgen. Ja, mijn camera loopt net even vast. Uh, Meen ook. Ja, oh, Dan is de overweldigende belangstelling ongetwijfeld. We zien de Vos liggen, dat nog wel. En ja. wat beweging ook van de jonkies. U zei eerder, het zijn er misschien wel zes. Klopt dat? Nou, uh... ja, dat hebben we eerder aangegeven. Pas als ze echt door de beurt gaan schuilen, kun je daar wat van zien. Als ik het zo zie op dit beeld, zie ik er sowieso drie. Die mogen al liggen te Dus het beeld is een half beeld. Want de vos is vrij dicht bij de camera... Dus ik denk dat die andere voortschrijdende zijn best wel zou kunnen zijn uit beeld zijn. Oh, Oké, okay. dus dan zouden het er in totaal hoeveel... Wat, wat, wat, wat, wat denkt u nu? Ja, nou ja, ik, ik, ik zie beelden waarvan ik denk in ieder geval... een stuk of drie, vier. Ja. Uh, ik heb mensen gezien die hebben het helemaal gevolgd... en die roepen over zes. Zes zou kunnen. Het is voor vossen niet, uh, niet uitzonderlijk veel, maar... ja, laten we gewoon even afwachten. Die orde van grootte zal het vastzitten, denk ik. Oké. Okay. Uh, hoe zijn uh, de overlevingskansen van deze kleintjes? Ja... Op zich, uh, vossen, uh, ja, als ze geboren worden, en als ze allemaal groot zouden worden, natuurlijk, wel over een jaar, ja, dat, uh, dat gaat natuurlijk niet zo. Dus als er uiteindelijk van al deze één, misschien twee uh, overblijven aan het eind van, uh, van het jaar, dan, uh, dan is het eigenlijk goed gegaan, kun je wel zeggen. Dat zijn er niet veel dan. Nee, maar stel voor dat ze allemaal in leven zouden blijven en dat zou bij alles wel alweer alle gebeuren die de plaatsvinden. Dan liepen ze nu ook op een gegeven moment over van de Vossen. Meneer ja. Breveld, dus ik ben even overgeschakeld naar camera 3. Dan kijk je buiten de Vossenburg. en ja. Daar is het erg rustig. Waar is uh, vader Vos? Ja, ik denk dat vader Vos misschien een beetje op, uh, op zoektocht is om te kijken of hij iets voor, voor moeder Vos kan ophalen. Een beetje voedsel misschien. Want moeder Vos die moet zich natuurlijk op een hele drukke tijd gaan voorbereiden nu. En die, die komt er waarschijnlijk helemaal niet meer echt aan toe om uh, op jacht te gaan of om wat dan ook te doen. Dus ik denk dat de vader volgens uh, daar op dit moment uh, even mee bezig is. En misschien wordt ook wel even niet in de buurt geduld door, door de moeder. Dan kan ah, dat okay. dan ook wel nog even. Ja. <lacht> uh, hoe is dat eigenlijk? Want die moeder die, ja, wordt nu letterlijk leeggezogen. Laat ik het zo maar even zeggen door die kleintjes. Moet zij niet <lacht> ja. heel snel weer eten? Nou ja, dat zeg ik. Daarvoor gaat spa nu uh, als het goed is op, uh, op pad. om te Zorgen dat hij straks weer kan gaan aandringen aan voedsel. Voor, voor, want het duurt al een week of... Twee, drie, voordat de jongen van, van Merk op vast voedsel overgaan. dan gaan ze beide voor het voedsel zorgen. Maar op dit moment uh, moet Moe inderdaad uh, gevoerd worden door, door de rekel, door het mannetje. En dat zal goed te gaan nu. Nou, dan wachten we tot uh, vader Vos ook uh, langskomt. Meneer Breveld, fijn dat u ons even wilde bijpraten vanochtend. Prima. Een andere webcam hadden we uh, opgesteld voor, of wij niet, maar collega's van de Oostenrijkse omroep, voor de deur van de Bank of Cyprus. Eh, daar gebeurde vrij weinig. <laughs> maar het kamphuis in Nicosia, hoe zit het bij uh, de banken op de ogenblik? Want het is nog maar anderhalf uur en dan gaan ze toch echt open? Ja, dan gaan ze open. Dan kunnen de Cyprioten 300 euro per persoon gaan uh, ophalen. Kunnen ze hun checks, de bedragen die op die cheques staan, uh, laten bijschrijven op hun eigen rekeningen. En nog andere bankzaken regelen. En de meeste Cyprioten die zijn er toch wel van op de hoogte dat dat pas om 12 uur is. Dat is dus vier uur later na, uh, dan de gebruikelijke openingstijden voor, uh, van banken. Maar uh, we zagen toch vanmorgen wel één oud vrouwtje bij een uh, filiaal van de Bank Die uh, ja. Zo beteutend naar binnen stond te kijken door die glazen wand van waarom is die bank nog niet open. Zo beteutend dat ze het toch voor elkaar, voor elkaar kregen om een bankemployee te laten komen die de deur even uitde, open deed om haar het een en ander uit te leggen. Ja, hij zegt uh, tegen het oude vrouwtje: "Ik kan u niet binnenlaten want het systeem is nog niet klaar. Om twaalf uur kunt u naar binnen." maar zij begrijpt het blijkbaar niet helemaal goed. Hef, heb even geduld uh, want het komt allemaal wel voor elkaar. Ja, dat was uh, uh, Connie Kees overigens, die je hoorde, onze correspondent die hier ook is, en de quote uh, vertaalde. Uh, ja, we zijn hier dus allemaal in afwachting. Over anderhalf uur is het uh, twaalf uur op Cyprus, gaan de banken open en uh, ja, breekt er weer een, uh, een nieuw hoofdstukje aan in deze turbulente financiële geschiedenis van het, uh, van het land. Bart, heb jij al veel beveiligingsmedewerkers gezien? Want wij begrijpen dat er aardig wat opgesteld zijn om alles in goede banen te laten te lopen. Ja, er zijn naar verluidt nog een paar honderd extra veiligheidsmensen op het eiland. Uh, ik heb er nog niet zo heel veel gezien. Um, maar ik neem aan dat straks uh, tegen de tijd dat de rijen zich voor de banken zullen gaan vormen... dat ze dan wel actief zullen worden. Goed. Houd ons op de hoogte Bart. Dankjewel. Half tien is het. Einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Het nieuws kunt u natuurlijk blijven volgen op Radio 1 bij de KRO. Ook Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Hm. Wat ga je doen na half tien? Goedemorgen Marcel. Belastingfraude wordt uh, niet aangepakt... Nee. omdat er geen tijd voor is bij de Belastingdienst. Ja, dat is een van de belangrijkste conclusies van een enquête van Advocabo FNV. Nou, dat is op zijn minst opmerkelijk natuurlijk... omdat het kabinet dit jaar 16 miljard moet bezuinigen. Over een half uur is er een hoorzitting in de Tweede Kamer... over hoe de Rooms-Katholieke Kerk met de conclusies van de commissie Deetman is omgegaan. U hadden het er ook al even over vanochtend. Um, straks spreken wij met de Belangenvereniging van Slachtoffers... en die zijn niet heel positief. En Duitsers zijn met Pasen gek op het houden van een uh, gezellige paasmars. Marcel. Oh, demonstreren ja. dus. Ja, ja, ja. bepaald soort demonstreren. Nee, nee, nee. Kaas nee, nee, nee. oh. ja, maar ja, Dit en meer ja. straks. Ik Ik.H.R.O. Goedemorgen, Nederland. Na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Nelson Mandela ligt weer in het ziekenhuis. Hij heeft een longinfectie. Gisteravond tegen middernacht werd hij opgenomen. Mandela, oud-president van Zuid-Afrika, is nu 94. en lag eind vorig jaar drie weken in het ziekenhuis... met een longontsteking en galstenen. De VVD wil dat slachtoffers van misdrijven recht krijgen op een advocaat. VVD-Kamerlid van de Steur heeft zo'n 25 voorstellen gedaan... om de positie van slachtoffers te versterken. En vandaag biedt die staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie zijn plannen aan. In de Lier in Zuid-Holland zijn bij een ernstig verkeersongeluk twee mensen omgekomen. Een aantal mensen raakten gewond. Op de N223 kwamen vier auto's, waaronder een vrachtauto, met elkaar in botsing. Waarschijnlijk na een foute inhaalmanoeuvre.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. De file is los al aardig op. In totaal nog 75 kilometer. Nog veel vertraging op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. bij Knopert Emsen. 5 kilometer na een ongeluk. De reiszokken zijn inmiddels weer vrij. En op de A15 Rotterdam richting Gorken. Tussen Papendrecht en Gorken. 9 kilometer na een ongeluk. En daar is de linker ook dicht. A27 Utrecht naar Breda. Voor de brug Gorken. 10 kilometer door een ongeluk. Ook daar zijn inmiddels alle reiszokken weer open. En nu betien op het, in het de N223 de weg Naaldwijk Delft is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk. Tussen de lier en het woud houd daar rekening met een omleiding. Dit is Radio 1, KRO. Goedemorgen Nederland. Karl Johan de Zwart. De Belastingdienst heeft geen tijd voor de aanpak van fraude. Slachtoffers, seksueel misbruik, Rooms-Katholieke Kerk voelen zich niet serieus genomen. Typisch Duits, demonstreren met Pasen en het ochtentumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Sint Maartensbrug. Waar een grote windturbine al jaren zorgt voor slapeloze nachten en juridische strijd. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u kwijt via de mail goedemorgen -nederland De Belastingdienst heeft te weinig tijd om fraude op te sporen... en loopt daardoor miljarden aan belastinginkomsten mis. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een enquête van vakbond Advocabo FNV... onder ruim 550 belastingmedewerkers. Corrie van Brenk, voorzitter van Advocabo FNV, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Nou, dat, dat kan omdat wij vorig jaar aan de bel getrokken hebben en gezegd... er ligt 4 miljard te wachten als uh, mensen hun werk goed kunnen doen... Ja. Daar is toen in de Kamer over gediscussieerd en is er 157 miljoen beschikbaar gesteld. En de Belastingdienst zegt, daar kunnen wij 663 miljoen mee ophalen. En wij hebben aan de medewerkers, de mensen die het echte werk doen, gevraagd... wat zou jij nou doen met die 157 miljoen? Hoe kan het nou verbeteren? Mm -hmm. En daar hebben wij dus deze suggesties op gekregen. En een van de hele simpele um, reacties was... Er zijn tienduizenden mensen in Nederland die van de wind hebben geleefd, want ze hebben geen enkel inkomen. Yeah. Maar dat bestaat dus niet. Nee. Laten we die nou eens gaan beginnen te controleren. Ja. Nou, dat soort suggesties worden niet opgepakt. Er wordt ook heel vaak vanwege tijdgebrek um, aanvragen doorgezet. Uh, van, van laat maar gaan, doe er maar een stempeltje op, dan zijn we klaar. Dat soort zaken, dat ergeren de professionals van de belastingdienst mateloos... omdat ze zeggen, er is gewoon zoveel geld te halen. Nog 3,5 miljard ligt op de planken die de burgers niet raakt, waar fraudeurs aangepakt kunnen worden... en wij mogen het niet doen, we hebben er geen tijd niet voor. Kortom, er ligt nog 3,5 miljard euro. Die ja. zouden we zo kunnen innen als we dat zouden willen. Of we, de Belastingdienst. Ja. Maar moet ik het dan zo zien dat de leiding van de Belastingdienst... of de bazen daar tegen de werknemers zeggen... joh, doe niet zo moeilijk, ga gewoon door, we moeten een beetje tempo maken? Het gebeurt regelmatig dat, uh, dat het van belang is dat er lijstjes uh, kloppend gemaakt moeten worden. Hè, ja. cijfers en dergelijke. En dat vorderingen op voorhand al oninbaar verklaard worden. Nou, dat, dat stuit professionals tegen de borst. Sterker nog, we hebben zelfs een reactie gekregen van een lid die zegt. Joh, ik, ik ruil zo mijn salaris in als ik 10% provisie krijg... van de extra belastinginkomsten ja? die ik weet te genereren. Daar kan ik me wat bij voorstellen, ja. Dan, ik zou veel veelvoud verdienen en tegelijkertijd ja. aantonen... dat de overheid ontzettend veel geld op straat Ja, legt. maar dat is natuurlijk geen offer. Nee, dat is geen offer, maar het toont wel nou, aan... zo brengt u aan... het een beetje. Nou, nee, het toont dus aan dat mensen zien... Dat, dat ze hun werk niet goed kunnen doen en ja. dat de overheid wel bezuinigingen oplegt aan burgers... terwijl eh, dit geld niet opgehaald wordt. En dat is schandalig. Ja. Hoe kan dat? Want ja, er is natuurlijk altijd wel een reden voor. Het is niet uh, per se alleen maar slechte wil van, uh, van de Belastingdienst. Er zit wel iets ja. achter, namelijk dat men gewoon de middelen niet heeft, het geld niet... en inderdaad de tijd, uh, noemde u zelf al. Nou ja, er wordt ook gezegd, er moet, er moet echt iets met slimmere automatisering... Hè? Eh, optimale koppeling van systemen. Eh, er moet ook ruimte gemaakt worden. Het is inderdaad een stukje investering in eh, de menskracht eh, van de Belastingdienst... om die op niveau te houden, zodat zij ook die aangifte kunnen eh, controleren. En eh, iets minder op automatisme denken, het komt allemaal wel goed... En terwijl je weet dat het niet goed zit. Nee, goed. En, ja. ja uh, we gaan er eens wat aan doen. Corrie van Breek, voorzitter van Afverkabo FNV. En dat gaan we doen, althans, dat willen we gaan doen... met Pieter Omzicht, woordvoerder Fiscale Zaken van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Want ja, uh, we moeten 16 miljard bezuinigen. Dat geld is er gewoon als de Belastingdienst uh, zijn werk doet. Althans, dan schieten we al een heel eind op. Ja. En dat hebben we een jaar geleden ook aan de staatssecretaris gevraagd. Um, er zit een gat uh, van misschien wel 10 miljard, maar weet niet eens precies... Tussen uh, wat uh, de overheid theoretisch zou moeten ophalen aan belastingen. als alles opgelegd en geïnd wordt. en wat er binnengehaald wordt. Ja. Wij hebben aan de overheid gevraagd. kom nou eens met een plan. om dat gat eens dus heel fors terug te brengen. Kijk, het zal je niet lukken om het helemaal beeld te maken. maar dan moet je wel naar streven. En is dat plan er? Nou, er is nu een half plan. Uh, onder andere wil de staatssecretaris. Uh, bepaalde dingen beter gaan controleren. Ik denk dat het heel zinnig is. Hij wil ook. Um, bij de Fiat uh, 100 mensen extra aanstellen, dus wat grotere schouderzaak aanpakken. Nou, dat vinden wij prima. Maar um, we hebben al wat meer moeite met het feit dat die commerciële in kassenbureaus gaat inschakelen. Nu zeg ik, doe ik dat liever via de Belastingdienst, want het is echt een publieke taak om dat te innen. Hebben ze daar genoeg mensen voor dan? Want het is niet voor niks dat ze dat uitbesteden. Nou ja, uitbesteden is net zo duur als het zelf doen uh, ja. over het algemeen. Dus uh, hè, die kassenbureaus zijn het ook niet gratis. En je hebt als wel uh, een uh, status als preferente schuldeis. Dus je mag overal als eerste bij... En dat is niet voor niks. En dan is het een beetje onlogisch om daar een um, bepaalde private incassebureau voor te doen. Maar wij vinden dit soort signalen heel belangrijk. Als het blijkt dat er 10.000 mensen geen belastingen aangifte gedaan hebben... dan zou ik tegen de staatssecretaris ja. zeggen, ga daar nou eens heel snel achteraan. En het tweede wat me wel schopt is dat een heleboel mensen hier theoretisch wonen... maar hier eigenlijk niet wonen. Het gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat je elk jaar een jaar aow rechten opbouwt. Ja. Dus dat al deze mensen... <clears throat> die misschien in andere landen hier wonen. Kijk, als ze hier wonen en werken... kijk, als je hier als Pol in een kas werkt... Die wordt betaald, je betaalt je belastingen... heb je ook helemaal gewoon recht op een uh, op, jaar haw of geen enkel probleem. Maar als je hier per ongeluk ingeschreven blijft staan... en niemand kijkt even naar wat er gebeurt... Ja, dat betekent dat we in de toekomst heel veel extra kosten maken. die we natuurlijk nooit zouden moeten maken. En ik wil dat dat dus gewoon heel snel uitgezocht en aangepakt wordt. Ja, uitgezocht en aangepakt. Want het is eigenlijk ook gewoon niet te verkopen. Hè? Er moeten dus 16 miljard bezuinigd worden. Het doet allemaal pijn. Bij iedereen bijna inmiddels. En er ligt gewoon nog allemaal geld. als we dat even gewoon ons werk doen. Althans, de Belastingdienst. Dat is wel een beetje raar ook. Ja, en dat is ook begonnen met een jaar geleden al vroeger. Ook toen zagen we een grote bezuinigingsoperatie aankomen. Maar zelfs als we het niet nodig zouden hebben, ja, dan, ik dan kan is het nog alleen raar. De belasting, maar. Maar het maakt een extra wrang. Het maakt een extra frank. Maar kan alleen belasting bij u ophalen als u weet dat ook uw buurman gewoon betaalt. En te vaak zijn ja. in het verleden dingen gezegd van. Ja, het kost extra geld om het op te halen, dus doen we het niet. Het ja. gevolg ervan was dat een aantal belastingadviseurs heel goed wisten waar de grens lag. Waar, uh, waaronder de belastingdienst niet overging tot het invoeren ja. van schulden. En het gevolg was dat een heleboel mensen... Ja, die paar honderd euro die toch niet geïnvloed gingen worden, dat die het gingen doen. Nou, dat wordt hier bijgesteld onder druk van de Kamer. Ja. Wat wij als CDA vinden, daar kunnen nog gewoon drie schepjes bovenop. En dan moet deze staatssecretaris opleveren. Uh, gelukkig zijn er ook andere partijen die dat vinden. Dus Heel fijn, Dus we gaan okay. aanvragen ja. met, uh, met de staatssecretaris. Er komt een debat met staatssecretaris Wekers. Dank u wel, Pieter Omtzigt, woordvoerder Fiscale Zaken van het CDA. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Een Rotterdamse agent is gebeten door een man die waarschijnlijk HIV heeft. Moet die agent vrezen dat hij daardoor ook HIV krijgt? Ewoud van Noa, arts infectieziektebestrijding bij GGD Midden-Nederland... heeft het antwoord. De kans dat je hiv kan krijgen van iemand die bijt... die wordt verwaarloosbaar klein geacht... omdat er dan alleen maar speeksel in je arm bijvoorbeeld uh, terechtkomt. Dus dan nemen we geen maatregelen richting het slachtoffer. Het is wat anders als je bijvoorbeeld eerst een vechtpartij hebt... en uh, je hebt een, een, een, een klap in je gezicht gekregen en er zit bloed in je mond. Het gaat met name met HIV uh, over dat bloed-bloedoverdracht... De speeksel alleen is te weinig. Je moet echt bloedoverdracht hebben. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen GoedemorgenNederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Sint-Maartensbrug. Bij die lastige windmolen, Nieuws de Jager. Aan wind geen gebrek deze dagen, hè? Nee, dat kan je wel zeggen. We kijken uit op een... Ja, geen windmolentje is dit, hè? Hoe, hoe hoog is de is joekel? De Jukor is tot aan de tip de hoogste, dus uh, de hoogste stand van de rotor, het rotorblad zeg maar. Dat is zo ongeveer 100 meter. En hoe ver hier vandaan? Dit is 220 meter precies. Ik sta in de achtertuin van Ina Vonk. Ja, u, u woont mooi, landelijk. Ze ja. af en toe een tractor die voorbij komt, ik zie de schaapjes verderop. Uh, dat vindt u allemaal schitterend. Geweldig. Maar die molen? Weg. U zegt, ik heb er heel veel last van. Hoeveel last? Dat ik uh, nauwelijks meer slaap, s nachts. dat ik uh, last heb van de slagschaduw. Dat ik last heb van trillingen in het huis en in mijn matras. Dat, dat al zes jaar lang dus, meer dan zes jaar. Uh, u zegt ook, s'nachts uh, slaapt slecht? Heel slecht. Ik... Hoe heeft u vannacht geslapen? heel slecht. En de hele, hele week al. Vooral omdat er, nu valt het redelijk mee. Nou, je zou zeggen, wind is nu heel stevig deze week? Ja, maar is iets meer afgenomen. Van de week was het weer behoorlijk heftig. La laten we even naar binnen lopen. Want u uh, heeft er last van en u probeert er wat aan te doen. Wat, wat heeft u allemaal geprobeerd al? Nou, dan uh, moet je maar eens binnenkijken. Dan zie je net alsof er een bom ontploft is in de papiermassa. Ja, nou, even zoeken even de warmte op, dat kan geen kwaad. Wat ik hier zie, een bank vol met paparazzen over windturbines. Uh, pff, wet milieubeheer, hier een complete doos. Stapels papieren inderdaad. Dit is allemaal resultaat van uw jarenlange strijd tegen de windmolen. Het is zo, het is een aparte studie geworden. Dus de hele dag ben je ermee bezig. Ja. Nou, u, u heeft hier last van, uh, maar bereikt u ook iets? Nou, tot dusver uh, heb ik uh, niks bereikt, behalve, dat is heel belangrijk, uh, ik heb de beroepzaak gewonnen. Nou, U, u bent, na, na heel veel procedures en zo, u bent, uh, uh, u heeft net een paar weken geleden van de bestuursrechter gelijk gekregen eigenlijk... dat de gemeente die, die, die, die uh, mag en moet eigenlijk hier wat tegen gaan doen. De gemeente die mag en die moet feitelijk de turbine uh, stilzetten, stopzetten. Ja, dat klinkt als goed nieuws voor u, maar ja, we zagen het, hij draait nog steeds. Ja, de gemeente doet het niet. Ik heb de burgemeester al twee keer gevraagd, gesmeekt bijna, doe het nou. Maar uh, hij geeft niet eens antwoord. We, we hebben gebeld ook met de gemeente Schagen, wethouder uh, Ben Blonk. U begint wel een beetje boos te kijken. Die, die zegt, nou ja, we, we weten nu van de rechter, we mogen handhaven. We zijn bevoegd, maar we gaan uh, nog eens een keertje rustig in de gemeenteraad vergaderen... of we dat wel willen doen. Ja, dat, uh, dat maakt deel uit van de vertragingstactiek... die met name meneer Blonk uh, al jarenlang voert. Dus met de mond beleiden dat hij zo bezorgd is... maar ondertussen uitstel, uitstel, uitstel. Maar, goed, de rechter heeft u in het gelijk gesteld. Dat ja. kan ja, hopelijk voor u... Uh, uh, hier effect hebben, maar ook elders in het land. Ja, dat is, uh, dat is het mooie van deze uitspraak. Dat heel Nederland kan ervan profiteren. Van al die mensen die in een soortgelijke situatie zitten, die kunnen daar hè, eindelijk krijgen, het ook, krijgen die ook een beetje lucht. Zes jaar lang juridische strijd. Ik zie het hier uh, liggen, verwerkt in stapeltjes papier. Uh, wat denkt u? Bent u ook klaar van deze uh, juridische rotzooi? Uh, of ik er klaar mee ben. Ja, of, of, of het ook kan worden afgesloten. Het zo ongelooflijk zat. Maar ik denk dat iedereen dat zou zijn na nou 6,5 jaar. Dat dacht ik wel. hè? Ja, En ik ben ook niet de jongste meer. Dus ik wil ook nog een klein beetje van het leven genieten. Dat wordt me nu nog steeds ontnomen. Dat is eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, crimineel. Nou, hopelijk volgende week meer nieuws over uw zorgeloze en stille oude dag. Ja, dank je wel. En moe van de strijd tegen een windmolen. Bijdrage was dat van Niels de Jager vanuit Sint Maartensbrug. Straks, wij bezoeken op Tweede Paasdag een Meubelboulevard. De Duitsers organiseren het liefst een Paasmars. Maar nu eerst: 3, 2, 1, go! Deze dag, 1982. He, ademt in. En je laat uit en aan het uitlaten. En op het moment dat hij benaten einde is, dan jof, gaat er stot. Je ziet mij geen kracht geven en die bal die loopt heel snel. Dat is het geheim. U denkt, waar gaat dit over? Nou, u hoort Raymond Keulemans. Op deze dag, in 1982, wint de Belgische biljarter in Porto de Europese titel drie banden. Keulemans werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer kampioen van Europa en 61 keer kampioen van België. Het is nogal wat. Commentator Bert Voorshuizen zag Keulemans dus vaak heel vaak winnen. Keulemans is de beste ambassadeur van het biljarten... zeg maar vanaf het begin van de jaren zestig tot nu toe. Vijf dagen achtereen heeft een volle biljartzaal van Krasnapolski in Amsterdam genoten van de strijd om de wereldtitel Drie Banden... waarin menige fraaie stoot op tafel werd gelegd. Oh. Keulemans is de man met de meeste wereldtitels... Europese titels en nationale titels op zijn naam... En is een verschrikkelijk aardige man die fantastisch kan biljarten. En ondanks dat hij dit jaar 76 wordt nog steeds op het hoogste niveau en uit drie banden speelt. Toen uh, zijn ouders in het uh, café in België een biljart hadden staan. Hij heeft wel eens verteld dat hij op de 9-jarige of 10-jarige leeftijd met een krukje de biljarten is gaan leren. En heeft uh, dat toen vanaf de jeugd is hij al aan biljarten geweest. Hij heeft uh, op heel hoog niveau gevoetbald. Hij moest dus op uh, 17-jarige leeftijd een keuze maken of hij door zou gaan met uh, voetballen. Want hij had dan de progressie in om een betaald voetballer te worden. Dat heeft hij toen uh, niet gedaan. Hij had toen wat blessures ook aan zijn benen. En heeft toen besloten om uh, voetballen te laten en biljarten te gaan doen. Uh, de, de bijna mister 100 heeft hij in Mechelen gekregen... omdat hij zijn honderdste wereldtitel op zijn naam had staan. En hij is toen ook in Mechelen, waar hij toen een uh, groot etablissement had... is hij benoemd tot sportman van de eeuw van Mechelen. En dat is een hele hoge titel. Hij is overigens in België ook in de adelstand verheven. Die mensen treden toch vier tot vijf uur per dag om aan de top te komen. En aan de top komen is één, maar aan de top blijven staan is twee. Het is uh, zo dat het met name de, de topspelers in Europa... krijgen steeds meer concurrentie uit Zuidoost-Azië. Want zo spelen er in uh, Zuid-Korea meer dan een miljoen mensen driebanden... en zijn er 40.000 biljartlocaties in Zuid-Korea, om wat te noemen in, in Europa... Is het wat moeilijker, want daar sluiten de, de locaties meer omdat de exploitatie heel moeilijk is. Maar in Zuid- en Oost-Azië is driebanden zeer populair. En om aan de top te komen, zul je heel veel discipline moeten hebben. Je moet echt voor je sport leven. Dat deed Keulenmans ook. Hij rookte niet, hij dronk nauwelijks. En trainde dus gemiddeld toch wel vier tot vijf uur per dag. Driebanden, groot in Zuid-Korea. Commentator Bert Voorthuizen over Raymond Keulemans... die op deze dag in 1982 in Porto de Europese titel Driebanden won. Op speciaal verzoek, wil ik zeggen, van de eindredacteur van dit programma... Fred Sengers, die vandaag afscheid neemt, was het amoureux solitaire van Lio. Het is zeven minuten voor tien. U luistert naar De Caro op Radio 1. Paashazen, eieren beschilderen en demonstreren... dat zijn in Duitsland de paastradities. De komende dagen lopen duizenden mensen mee... tijdens de jaarlijkse paasmarsen. Rob Savelberg vanuit Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen, Nederland. Wat is, wat, wat is, dat, wat is dat voor behoefte van die Duitsers om met Pasen een mars uh, te organiseren? Ja, kijk, demonstreren doen ze graag in, uh, in Duitsland. En uh, de paasmarsen, ja, dat is eigenlijk een uh, traditie uh, uit de jaren 50 van de vorige eeuw. En die kwam eigenlijk over waar je uit Engeland... ...daar had je toen de War Resistors International en de Campaign for Nuclear Disarmament. Dus dat ging tegen de bewapening uh, na de, ja, in de Koude Oorlog ook. Uh, en vooral uh, met paasen zijn er in Duitsland dan veel... Christenen en ook uh, linkse mensen in der tijd geweest die de straat op gingen en uh, protesteerden dus tegen de kernbewapening. Uh, ja, Duitsland was natuurlijk uh, behoorlijk uh, uh, vernietigd, ook in de uh, Tweede Wereldoorlog. En uh, ze hadden geen zin meer in uh, al dat soort uh, dingen. En uh, ja, tot uh, zeg 1989, toen de muur viel, zijn er dus honderdduizenden mensen iedere keer de straat op gegaan. Ja, en sinds die muur dan viel, wat, wat, wat, wat zijn de thema's uh, in die jaren daarna dan geweest? Ja, toch wel een beetje anders. Uh, nog steeds natuurlijk uh, de kerncentrales. Daar zijn de Duitsers erg bang voor. Uh, uh, die gaan ook uh, natuurlijk sluiten. En als je bijvoorbeeld uh, nu kijkt, uh, dit jaar gaat het uh, dan tegen uh, thema's als bijvoorbeeld uh, de drones. Dat zijn de onbemande vliegtuigjes uh, uh, die de ja. weer het Duitse leger wil, uh, wil uh, aanschaffen. drones, ja. Mm -hmm. En verder ook uh, bijvoorbeeld uh, ja, de, de oorlog in, in Syrië en in Mali. Dat vinden ze ook erg uh, vreselijk hier. En het is natuurlijk... Aardig om daar misschien iets aan te doen, maar of het iets zal veranderen, dat is een tweede. En hoe groot is de belangstelling voor die, voor die paasmarsen? Zijn dat tienduizenden mensen, honderdduizenden mensen? Ja, dat hangt een beetje van het, van het jaar. Of bijvoorbeeld, uh, toen bijvoorbeeld de Iraakoorlog uh, er was, ja, toen zijn bijvoorbeeld uh, nou in, in Berlijn na nou, een half miljoen mensen de, de straat op gegaan. Maar uh, afgelopen jaar bijvoorbeeld was het wat rustiger. En dan ging het over uh, ja, misschien 10.000 man. Dus het uh, verschilt nogal. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het jaar 2011, dat is erg interessant. Toen had je de, de atoomramp natuurlijk in, uh, in Fukushima. Ja, En toen ja. Uh, is het eigenlijk zo geweest dat er uh, uh, ongelooflijk veel mensen, 120.000 uh, uh, Duitsers, de straat op gingen. En kort daarna heeft Merkel zelfs uh, alle uh, kerstcentrales ook, uh, ook gesloten. Ja. Zijn deze mensen ook actief uh, buiten Pasen om... of is het alleen echt in dit jaargetijde? Nou ja, kijk, als je praat over de kerk natuurlijk... Uh, de kerkgangers die zijn natuurlijk uh, elke week wel uh, ja. in de kerk te vinden. En de, de paasmarsen gaan natuurlijk ook uh, enigszins van de kerk uit... En anderzijds de, de wat meer links georiënteerde mensen, die, ja, die, zitten, ve die zitten veel in, uh, in, in clubjes bijvoorbeeld. En uh, uh, die clubjes die demonstreren wel vaker, maar niet op zo'n grote schaal als nee. uh, met Pasen, denk ik. Nee. Wat verwacht je dit jaar van de belangstelling? Het is helemaal geen lenteweer. Op dit moment ligt nog sneeuw in Berlijn zelfs. Uh, met Pasen wordt het maar een paar graden is de verwachting. Gaat dat invloed hebben op de opkomst? Uh, Natuurlijk, maar anderzijds, uh, ja, de die zijn er uh, absoluut wel. En natuurlijk een, uh, een mooie wandeling met de kinderen... of een uh, fietstocht erbij en de oude spandoeken die je van, van zolder haalt. Ja. Uh, daar zijn de Duitsers vaak wel voor te porgen. Oh, het is ook wel een soort echt familieuitje dus. Ja, absoluut. Uh, het, is een, uh, ja, het, het is folklore... Het is iets waar mensen naar uitkijken. en ja, Marcheren heeft natuurlijk in Duitsland ook een bepaalde traditie. Hè? Dat kun je zeggen. En daarmee sluiten we af. Rob Zavelberg vanuit Berlijn, dank je wel. We gaan naar het Nieuws van 10 uur. En daar zijn we bij u terug. Met, uh, ja, in de Tweede Kamer begint zometeen de hoorzitting over de vraag... hoe de rooms katholieke Kerk omgaat met de aanbevelingen van de commissie Deetman. Daar gaan we zo heel veel meer over horen. Na het Nieuws van 10 uur met Jan van de Punten. KRO. Volgens mij moet je niks afbreken wat we nu hebben. Want, nee, je moet ik ook uh, helemaal hoe, niet vragen aan iemand van de vakbond natuurlijk. Maar toch <laughs> doe ik het even. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Iedereen mag een lobbyclub oprichten.